van een van hun paarden had laten vastmaken. Hij beschreef de hier als, als zijnde lang en donker, gewikkeld in een wijde zwarte keep. Misschien heeft de jongen het zich verbeeld. Om zo, zo te horen, blijft het de tafel zelf wel. Toen we weer op de lijst erover waren, en de dokter naar Cathy's kamer ging, liep ik direct naar Isabelle's kamer en ging naar binnen. Mijn vermoeden werd de waarheid. Het bed was leeg en onbeslapen. Hm. Ik moest het wel gaan vertellen aan Edgar. Isabelle was gevlucht met Heathcliff. Zes weken later kwam er een kort briefje van Isabelle waarin stond dat ze getrouwd was met Heathcliff. Ach, ja.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 Jij moet herten zijn. Laat me je een kus geven. Laat me met rust. Ja, je bent de zoveel Cathy's broer. Wij zijn aangetrouwde familie van elkaar. Raak me niet aan. Ik laat de honden op je los. Hij zou het nog doen ook. Hij is een trouwe leerling van mij waar het om goede omgangsvormen gaat. Uh, wilt u zo goed zijn mijn koffers naar boven te brengen? Nou, Joseph. Hij, hij wil niet.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 Arm kind. Behandelt hij u ook slecht? Zoals je ziet. Ik ben een gevangen in mijn eigen huis. Maar kunt u daar niets tegen doen? Oh, zie je? Zie je dit? Oh, een pistool. Niet zomaar een pistool. Kijk. Aan de loop zit een mes. En met het scherp aan beide kanten. Dat er zo uitspringt.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 Nelly, als jij een briefje bij je hebt voor Isabella, want dat vermoed ik, geef het er dan. Je hoeft er geen geheim van te maken. Wij hebben hier geen geheimen. Uh, ja, ja, Nelly, uh, heb je iets voor mij? Uh, meneer Linton laat zijn zuster groeten en, en hoopt dat ze gelukkig is. Uh, toch vind ik het beter om niet met haar uh, in contact te treden. Vertel mij van Kathy. Hoe is het met haar?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 In deze tijd gaat het teloor in het ruisen van de bladeren. Ga je de brief niet lezen die ik je gegeven heb? Eerst oh. is van Heescliff. Oh. Heathcliff. Heathcliff. Ik zie een van de honden op het grasveld zijn oren spitsen. Ik denk dat Heathcliff de tuin in komt. Hij wil je zien. Uh.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 Ik wacht om je raam. Je moet niet weggaan. Ik wil het niet. Het is maar ik... voor één uur. Geen minuut. Ik moet Linden komen. Nee, ga niet weg. Ga niet weg. Café. Het is voor het laatst. Edgar zal ons geen kwaad doen. Geef Cliff, ik ga dood. Ik ga dood. Wat Cliff. Cliff. Ik hoor hem naar haar. Geef Cliff. Stil, stil, stil maar, stil maar, stil. Oh. Stil, mijn liefste. Stil. Ik blijf bij je. Als je me doodschiet...